Joe. He'll fight for freedom wherever there's trouble. GI Joe is there. GI Joe, American hero. GI Joe is there. It's GI Joe against of the enemy, fighting to save the day. He never gives up. He's always there, fighting for freedom over land and air. GI Joe. GI Joe is there. G.I. Joe is de codenaam voor een Amerikaanse groep zwaar getrainde militairen met als speciale opdracht het beschermen van de menselijke vrijheid tegen Cobra. Een meedogenloze terroristenorganisatie die uiterst op maar één ding, het veroveren van de wereldmacht. Zien? Waar wachten jullie nog op? Zet de meis aan. Er gebeurt niks. Zet hem op maximum. Jazeker, cobra leider. Oh, oh, oh, oh, oh. Ik heb gezegd dat dit zou gebeuren. Mijn voorouders bewaken deze put al sinds mensenheugen is en dan denkt u dat het u wel lukt om contact te maken? Serpentor heeft hier zelf toestemming voor gegeven. Is het nooit bij u opgekomen dat hij daar misschien wel een reden voor had om u uit zijn buur te houden? Zeker wel, maar wat Serpentor niet weet is dat het eindresultaat zijn ondergang wordt. De terroristenbestrijdingseenheid van G.I. Joe heeft vandaag opnieuw een overwinning behaald in een niet aflatende strijd tegen Cobra. De volgende beelden tonen u generaal Rock en sergeant Sloze terwijl ze een aanval leiden tegen een Cobra basis in Noord-Afrika. Shipwreck for dial tone. Stuur de rest van de vloot. We hebben de onderzeeër te pakken. Maar we houden dit niet lang meer vol. Wat is er aan de hand? Radio storing Cutter, ik kon nog net verstaan dat Shipwreck zei dat ze de cobra onderzeeër te pakken hebben. De cobra onderzeeër? Daar zaten we verdomme op te wachten. De de... John! <tie> <tie> Bedankt, Beachhead! Daar is mijn apparatuur echt blij mee. Heb je nog zo'n een douche voor me? Ach, man, daar kan dat spul toch wel tegen. Mijn eigen huis, een plek onder de zon. En altijd nog een jaartje bij de job. Hou op met nog een gekwil, Roadblock. Je stond vanochtend als eerste met je verlengingsformulier te zwaaien. Hahaha, <laughs> als het maar weet. Ik duil toen, ben je al zover. Ja, natuurlijk. Nee, nee natuurlijk, natuurlijk niet. niet. Dat was gewoonlijk niet om aan te zien. Hopeloos, Dijlton. Hopeloos. Kom jij maar met mij mee. Misschien kunnen we nog iets aan je kleding veranderen... dankzij je overwerkt toeslag. Ik ben bang van niet, Roodblok. Roodblok, kun je ons even alleen laten? Eh, ja, natuurlijk. Ik zal er niet omheen draaien, Dijlton. Je aanvraag voor verlenging van je dienst is afgewezen. Niets persoonlijks, maar nou ja... De commissie was niet helemaal tevreden met je prestaties als Joe. Neem het niet te zwaar op. Je bent tenminste een tijdje Joe geweest, hè? En de meesten schoppen het niet eens zo ver. Meneer Moretti, mag ik binnenkomen? Ik zal meteen ter komen. Mijn naam is Chipper Duggan. Mijn firma weet alles van uw ervaring als G.I. Joe. U hebt op het ogenblik geen werk, is dat juist? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ontslagen eigenlijk. Mooi. Wij willen dat u voor ons een communicatiesysteem ontwerpt. Dat systeem zal aan de strikste eisen moeten voldoen. Het zou voor u een geweldige uitdaging betekenen. Lijkt het u wat? Ja, zeker. Ja, waarom niet? Prima. U begint morgenochtend. Ik zal een chauffeur sturen. Ciao. <lacht> een baan! Ik heb hier een baan! We hebben hem. Hij begint morgenochtend. Hij nee, herkende je niet. Het werkte perfect. Dialtone liegt niet. De Joe's hebben hem er echt uitgedonderd. Schitterend. Nu Dialtone voor mij werkt, kan Serpendo het wel schudden. He De voedselvoorraad is er eindelijk. Nog hamburgers meegebracht? Meer dan je op kunt, man. Ik dacht dat ik tegen je gezegd had dat we het zouden komen ophalen. Dit is een ontzettend belangrijk wetenschappelijk experiment. Daarbij kunnen we mensen als u niet gebruiken. Kom mee, Dialtoon. Ik wil niet meer zien dat je je tijd staat te verknoeien. Je zult al die energie in ons project moeten steken. Dit is Checkmate. Checkmate voor Bird One. Over. Bird One hier, Checkmate. Over. Het ziet er naar uit dat Dialton buiten gevaar is, generaal Hawk. Cobra laat hem werken aan een projecten bij de ruïnes van Destro's kasteel. Goed zo. Dus je hebt het idee dat ze niets vermoeden. Inderdaad, maar ik vind het wel behoorlijk rot dat ik tegen Dialton in moeten liegen. Als Dialton wist dat hij opzettelijk met Cobra moest samenwerken, zouden ze dat ontdekken. Cobra kan een leugendetector gebruiken om hem te testen. Hou hem in de gaten, vindt. Over en uit. Heb je de positie van de Joe's in het dorp? Ja. Yeah. Dan gaan we. Daar is hij. Grijp hem. Geef hem er ook een paar van mij jongens. Ik heb net een nieuwe jurk aan. Als jij nou nog eens een boodschap wilt en Flint, denk dan eens aan een postduif. Sarana, Ik wil dat Flint vooral doorgaat met zijn boodschappen aan generaal Hook. Dat had je gedroomd, slangenmuil? Nee, niet jij. Ik vind het veel te leuk om met dit nieuwe apparaatje te spelen. Waarmee? Mijn stem verandert. Ik ga alle boodschappen doorgeven, Flintje, poepje. Alleen zal ik wat meer verwarring scheppen. Dus heb ik al contact met het monster in de put... lang voordat de Joes of zelfs Serpentor weten wat een gaven is. Als je het mij vraagt, vind ik dit eigenlijk geldverspilling, Chipper. Daar beneden kan het toch niet zijn dat Lef het genoeg is om mee te communiceren? Maak je daar nou maar niet druk om. Zorg jij nou maar dat de communicator eindelijk werkt. Begrepen? Veel te veel feedback! De stroom moet van de module! Ga weg daar! Ja, ja! Hold it! Nou, het is geweldig hoor. Maak je geen zorgen. We kunnen het opnieuw doen en ik heb nu genoeg gegevens om het wel te laten lukken. Er valt vandaag niets te melden, generaal Hawk. Dialtoons apparatuur kreeg kortsluiting. En waarschijnlijk duurt het weken voor ze het nog eens proberen. Oké, okay, Flint. Prima werk. Hals op de <middels> hoogte. Over en uit. <middels> en? Ik heb geen goed nieuws, generaal. Ik heb tijdens het radiobericht de stem van Flint kunnen analyseren. Dit is niet zijn stem, maar die van Zarana, die een of andere stemvervormer gebruikt. Verdomme. Als Cobra-leider zijn doel heeft bereikt. Zijn en Flint zo goed als dood. We beginnen een reddingsoperatie. Nu meteen. Het wordt al donker, Dilton. Ik wil nu onderhand wel eens resultaten zien. Dekking zoeken dan. We kunnen gaan beginnen. Maar waarom wordt mijn slaap verstoord? 10 Tien maal tienduizend jaar hebben we geslapen, alleen gestoord door jullie offer. Gelukt! Ja. Yeah zeg dat wel. Jullie durven mij te winken zonder, of yeah! Ach, ik sluit de stroom af. Finito, dit stond niet in mijn contract. Je blijft met je poten daarvan af, rot hond. Als er iets met Dialtone gebeurt, vergeef ik het mezelf nooit. Helemaal gek wat er in die put zit. Uh. Uh, uh. Oh, jij smeeglap, dat uh. zal ik je betaald zetten. Zarana. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Da uh. uh. Dank je, Dalton. Ik neem het nu over. Huh? Verneem mij een gunst, o oh, oud en machtig lezen. Ik bied u een pact aan dat eeuwig kan duren. Vernietig iemand voor we één persoon slechts. En in ruil daarvoor overlaat ik u met offers... ...waar u in uw liefste dromen niet aan durfde te denken. Oké, okay. dat doe ik. Maar is die arme ziel. So, Bantor is the noun. Mijn god, wat is dat voor een monster? Uh, geen idee, maar het lijkt me niet echt vriendelijk. hè? Kijk, G.I. Jones. Perfect. Beter kan het niet. Nog wat offers voor het monster. Dan is hij niet meer te houden. Alle Joe Tomahawks op zijn hals richten. Ah! Flint, wat doe jij hier? Ik moest op jou letten. Op mij? Nou ja, laat ook maar. We moeten hier weg en snel, je legt dat later maar uit. Ah. Ah. Liftticket, daar zijn Dialton en Flint. We moeten ze ophalen. Ah. Dit slaat toch alles. Naar Cobra-eiland nu. Dalton, kun je Cobra's ultra-beveiligde frequentie doorbreken en Serpentor oproepen? Natuurlijk, maar waarom? Om hem te waarschuwen. Het monster valt hem aan. Wat is daarop tegen? Waarom laten we dat monster niet meteen voor goed Serpento Serpentor afrekenen? Om Serpentor maak ik me geen zorgen. Dat monster is levensgevaarlijk en we kunnen alle hulp gebruiken die we kunnen krijgen om dat beest te vernietigen. Zelfs die van Cobra. Hoe staat het met het Afrika-project, Destro? Op het moment opereren we met een maximum aan efficiëntie. Serpentor, dit is generaal Hawk. Ik moet u dringend waarschuwen. Wie is er verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit kanaal? cobra heeft succes gehad met zijn project. En zijn monster van 50 verdiepingen hoog op weg naar toe. Cobra Leider. die heb ik zoiets stoms te doen gegeven. Dat krijgt hij onmogelijk voor elkaar. Wat? Onmogelijk? Is het Cobra Leider dan werkelijk gelukt? Alle Vipers, naar jullie gevechtstations. Dit is het bevel. Verstoort opzettelijk de frequentie. Wat is dit? Je uniform. En welkom terug, Dalton. En bedankt, het was prima werk. Ja, ja. Hoe staan we ervoor? Die laserstralen van ons geven hem alleen maar een aangename massage. Serpento! Veel niet toch? Wat? Dat lijkt me nogal duidelijk, Serpento. Sluit de terro-droom hermetisch af! Dat monster krijgt mij niet! Zou Serpenter ons nou hè? Wat denkt u, generaal? Ja, ik neem aan van wel, ja. Mijn bender er vlug. Leid de hoofdvoeding om via de buitenwand van de terrordroom. We elektroputeren. Het heeft geen zin, Serpentor. Het monster is te sterk voor ons. Dan moet ik dat stuk ongedierte van de terrordroom weglokken om Cobra veilig te stellen. Als je het tegen een keizer wilt opnemen, volg mij dan. Serpentor! Daar gaat hij. Hij heeft van ons net zoveel last als wij van een mug. Generaal Volk. Destro wil met u spreken. Generaal ook. Als het al los is gelaten, is er geen mogelijkheid om het monster terug in de put te krijgen. Wat doen we dus? Luister goed. Iedere keer als een offer in de put lieten zakken, zongen mijn voorouders een geheim lied. Met dat lied kunnen we proberen het monster van het Cobra-eiland weg te lokken. Om het in zee te laten verdwijnen. Nou, je kent ons. Altijd in voor een geintje. Laat het maar proberen. Hier, hier ben ik. Kom dan als je durft. Die jaren Wat? Het is dus toch het werk van de Joes. Dit betalen ze met hun leven. Oké, okay, nu lukt je vol. Nu moeten we hem hier vandaan lokken. Nee, niet die kant op. Het is een truc. Ah, stomme slijperen. De Joes zijn verantwoordelijk voor deze belediging van jullie keizer. Spring op jullie vliegbollen. We vallen ze aan en drijven ze de oceaan in. Dit is het bevel. Leve segmento! Werp de dieptebom af. We proberen ze te helpen! Joe's! In de verdediging! Hawk, oh, het is gelukt! Hij is begraven onder kilo's modder en steen! Brandstof en munitie raken op. We hebben nog maar net genoeg om aan land te komen. Maar we zijn nog lang niet uitgevochten, liftticket. Attentie, alle tomahawks. Keer terug naar het vasteland. Ik herhaal, keer terug naar het vasteland. Lava's. Wederom breng ik jullie de overwinning. Ja! Hoe het dat Joost gelukt is om het monster te overwinnen. Huh? Wat? Oh, ja, ja. Zeker vreemd. Hele vreemd. Weet je, ik heb naar de Cobra-zender geluisterd en die beweren dat ze ons verslagen hebben. Ja, het is erg vervelend als de anderen denken dat jij de verliezer bent. Ja, nou weet u hoe Dialtoon zich gevoeld heeft. In ieder geval hebben we Cobra-leider weer staan. En dat geldt voor het monster ook.